We zijn hier helemaal achterlijk. Zo. En nou, zeg jij eens wat nou? Ik zeg nu wat. O, oh, man, dat doet pijn aan mijn oren, echt. Weet je, ik ga even kijken wat een reis is gaar. Ogenblik, hoor. Ja. Ja, houd die mensen even bezig met je meditatieve. Vitale? Ik ben aan de aan de gouden overgeleverd, nou. Je legt gewoon even uit wat Nou, daar zit ik dan in mijn eentje voor een microfoon. En Guus heeft een nieuwe chat. Layout. Dat wil zeggen dat hij een zwarte achtergrond heeft. Met witte letters. Dat is uiteindelijk rustiger voor je ogen. Maar mijn ogen, die vinden het niet zo heel prettig. Ik heb namelijk een iets verkeerde bril op. Dus de chat lezen is een beetje moeilijk voor mij. Ik kan het wel lezen hoor. Maar dat moet met knijpoogjes. Ik kan ook niet zien wie er op de chat zijn allemaal. Ik kan alleen zien wat er gechat wordt. Je kan wel zien wie er gechat wordt. Nou, Hier, kijk. is er. Ja, dat zie ik ook wel. Maar dit lijstje aan de rechterkant is weg. Hier, dat is aan de linkerkant. Oh, dat is nog kleiner. <laughs> wordt bedankt. <laughs> het is niet zo heel druk. Zie je. Moet het groter, die letters? Ja, als dat kan. Als dat kan. Er zit hier zijn ding. Er zit uh, view, uh, color... Uh, User, uh, import, uh, view, nou dat willen we al niet. Dat willen we ook niet. We willen grotere letters. Nou, kijk eens wat er bij preferences gebeurt dan. Het wel, wel lekkerder, inderdaad, in een zwarte achtergrond met witte letters. Ja, operator zegt tegen mij: zwarte achtergrond is heerlijk lekker relaxed. Ja, ik begin ook last te krijgen van dat denderende licht uh, ja. waar je een halve meter vandaan zit. Dan kan je daar nog geen boek meer lezen. Nou doe ik dat toch niet echt heel regelmatig, een boek lezen. Ja, je bent een van de meeste boeken die ik ken. Nee. Nou, wat ik lees bijna, lees ik hoor, maar. Ik ben bijna niemand die zoveel boeken leest als jij. Uh, op de een of andere manier kan ik niet meer op hoe we groter komen komen. Uh, nou. Nou Floris, je kan dit echt niet lezen. Zal ik hem even daar lezen? Ik kan dat rijtje niet lezen. Dat kan ik net wel lezen. Okay, maar ja. net hoor, net. Er is niemand hè? Lin is er. Ja, nee, maar mensen hebben allemaal een problemen met de stream. Dus wij blijven gewoon kletsen. De klets, klets, de klets, klets, klets, klets, klets, klets, klets, klets, klets, klets, klets. Klets, klets, klets. Wat voor problemen zijn dat dan? Oh, die zijn gewoon, uh... kijk. Dan gaan we hier naar deze. Klikken we dan, hè? Zie je dat? K. Dat is operator, niet? Oké. daar zetten we nou meer van. Uh, zeggen we hey? En dan zeggen we CPR. R. Lift. Sure. Vr. Uit. Zo te zien. Zeggen we dan, hè? Doe zeggen we dan. Oké, okay, dat hebben we nou gezegd. Nou, dan gaan we even kijken daar. Ah, oh, daar is Bodhisattva zelfs, hè? Kijk, Bodhisattva, man. <laughs> Wat ook, mensen daar, zitten. Zo, zeg. En, en die hier horen ons ook? Hier? Ja, ja, ja, en hier? En hier is ook niemand. Dat is juist het interessante. Maar dat wat, wat ik net zag, dat he, die hele lange rij, die mensen horen wat wij, wat nee, ik nu nee, zeg. Nee, die die die mensen die horen nu dit. Uh, we kunnen, want het is juist een interessant programma. Dit. Van die mensen standen. horen dit. Ja. Ja. Het namelijk zo, een auto kunnen we ons niet veroorloven, dus fietsen we nog wel veel. En met maar dat moet je dus af en toe onderbreken en dan kun je gewoon weer daarna laten horen. Als je dat ook maar in de gaten houdt, dan is dit schuipje. Deze hier. Doe maar aan. Ja, maar dat zijn kopiekechten. Okay. Humor of uh, comedy of uh, grappen en grollen uh, breng je natuurlijk ook in een hele andere stemming. Die kunnen je van een dipje naar een bergje tillen. Ja. Heb je suggesties voor de luisteraars? Uh, we hebben het niet altijd even makkelijk. Het is een hele moeilijke maand voor velen van ons. Um, het stroomt allemaal niet zo, de het zit behoorlijk. Met de kopie wat dus wel wat doe jij om jouw moed te zichten? Waarmee verander jij de je de stemming? 7502434. Ja. Kortiertje ongeveer hebben we ook Lloyd zo, Cole van in club, Crystal yeah? Dimensions kort, aan de lijn. Wat was en Lloyd door? gaat ons beslissen. Gaan we allemaal bellen nu. De ja, lijst is nou bijna gaar. Hou jij die mensen ik, even bezig? Ik babbelen? Ja? ja, jij bent bezig. Jij bent met je meditatieve gitaar. Ja, daar wou opbouwen. ik even naartoe opbouwen. Ja. Kan ik net zo goed meteen mee beginnen. Maar ik zie dat niemand geluid heeft. En dat is vijf minuten geleden. Oh nee. Acht minuten geleden. Nee, drie minuten geleden. Ik zeg nu, nu. Nee. En als jullie dat horen, even nu typen, dan weet ik A dat ik er ben en B hoe lang het duurt voordat jullie mij horen. Nu. Ja. Ondertussen. Ga ik ook een leuk verhaal vertellen? Dat ga ik niet doen. Volgens mij horen jullie niks. Dan kan ik wel gitaar zitten spelen. Geduld, geduld. Ik denk het niet. Ik zie nog geen nu. Het is best moeilijk om in je eentje zo van een microfoon. Uh. Nee, dat hoeft niet. Ik vind het juist wel leuk. Het mag wel hoor, maar... Ja, ze roep ook allemaal naar om je Els, els, els, els, els, els, els, els, els. Ja, <laughs> nee, kom wel sta ik hier al die Harde dingen te snijden, dat eigenlijk zijn taken. Sterker nog, dat is mijn specialiteit ondertussen, ja, ja. toch? Ja, ik een lijntje shit, joh. kleurtjes. Zo. Kom net op dreef. Komt rustig weer bij. Ja. Ja. Maar dat komt omdat uh, wij hebben hele speciale reizen. maar, maar niemand hoort ons. Nee, nee, nee, dat is duidelijk. Nee, Jongen, dat is daar nou net een hele grote Dat is prijs dan. Nagelschaatje vragen. Els, met een nagelschaatje voor mij. Want mijn nagels raken de toets. En dat kan wel als je aan het beuken bent. Nee, dat mag helemaal niet. En je moet gewoon iets dichter bij die microfoon komen zitten. Met mijn stem of met de gitaar? Nee, die stem. Alsjeblieft, jongens, als je dat nou nog een keer flikt, hè. Zo. Ah. Nou, die uitslag ziet er prima uit, hoor. Guus. Ja, nou, ik heb helemaal rode pukkeltjes. Worden jullie eh, onderhouden door het geluid van Comedy Central? Misschien is hier om te zorgen dat we kijken. Nou is nog eens wat? Ik zeg nou nog eens wat. Wat ben je nou aan doen, Floris? nagels aan het Nagels aan het die zit een beetje in de weg met de ja. gitaar spelen, hoor. Uh, ja, je moet iets weg van de microfoon met je stem, zegt hij. Nou, wie zegt dat? Nou, dat zegt Jochem. Maar die heeft hem gewoon heel hard staan, denk ik. Want kijk, voordat wij piepen, dan moet ik even wachten. Ja, ja, ja, daar piepen Dan zitten we bijna op zijn maximum. Max, max. Oké, okay, dus... Daar kan het niet aan liggen. Floris, zeg nog eens wat. Ik zeg nog eens wat. Floris. Ik heb gewoon een hele uh, lage stem. Oké. Okay. Die nogal dominant kan uh, doordringen tot het geluidsbeeld. Nou, dan ga je dat maar uitleggen aan Jochem, ja? Ja, ah, bij deze. Hele... Ik ga gewoon het eten verder afmaken, hoor. He? Ik ben benieuwd hoor, wat eten. Ik weten. weet niet wat. Nee, ja, dat weet ik ook niet meer. Ik ben echt benieuwd wat we Jij gaan Ja, Jij gaat het aan die mensen uitleggen. Heb je nou je nagels geknipt? Ja, nou moet ik ook een checkie draaien. Ga je nou eerst een checkie draaien? Ja, ja, ja, ja. Al die mensen zitten te wachten op een meditatief uurtje met Floris. En dat komt er dus niet van ja, op Volgens mij moeten ze erbij komen van de vorige Maar ja, Er zit daar iemand met een microfoon te rommelen. Ik uh, weet het ook niet. De Floris die hoort het allemaal op zijn koptelefoon. Dus die kan mij vertellen wat er gebeurt. Hoe klinkt het op de koptelefoon? Perfect. Nou, perfect. Oké, okay, dan moeten jullie voor de rest verder niet zeuren. En Duitse muziek is niet zijn favoriet. Floris, hou nou eens op met die Duitse liedjes. Want vind ik, echt, ik, vind, ik vind dat echt gewoon zo saai, man. Alles... Zit je de hele tijd die Duitse liedjes te zingen? Een, een noodstream. Echt... Nou, dan hou ik erop mee op, hoor, Jochem. Een noodstream. Doe jij het even een half uurtje, Jochem? Even lekker aan de microfoon tetteren. Ja, Loef Ballons is het trouwens, Adrie. Mijn Duits is net iets beter, dit is duidelijk. Maar Adrie, waarom kom je niet even langs op het land... Dan had je me kunnen zien spitten en zien zwoegen, en. en het was mooi weer. Dat klinkt beter, ik, jongen. Zo, oh, het is niet zo dicht bij die microfoon, dit doe je niet weer. Die arme fans van Floris, die zijn zo druk bezig. Uh, om maar de goede link te krijgen. En dan moet dat elke minuut neergezet worden. En dan moet Floris even zijn as van zijn checkie afdoen. doen. Dus, ik dacht van, ik zie dit aankomen. Ik begin alvast te praten. Ja, precies. Dus doe zonnetje zon Judith ook nog maar de voeten. Nee, Judith. Judith kan trouwens zo live in de uitzending. Dat kan eventueel. Maar dan moet je wel een instrument ergens in de buurt hebben. Het is nu nog vroeg genoeg, Judith. Je kan nou niet meer zeggen dat het gewoon ligt aan iemand anders. Hè. Je moet nou gewoon. Uh... Kom op, Judith, ik zet de, de MSN aan. Nou, ja, ik zal zeggen dat. Je weet niet wat er gebeurt. Dan. Je hebt een nurse, Le Freak. Dat, dat kent iedereen wel. Ja, gaan we gaan dus even... het eens even. Maar dat is een beetje te hard, denk ik nu. Denk ik ook. Jij hoort het allemaal dus. Jij bent degene die erover gaat. Ik ga een beetje bloemen spelen. Jij bent de enige die dit hoort. Nou, Els gaat zich er nu ook mee bemoeien. Nou, dat was Els. Heel snel eventjes. Maar jullie horen dat mooie kerretje. Nee, dat is een you mm -hmm. Ik kan Floris ook bellen, he, trouwens. Hij heeft een telefoonnummer en ik moet eigenlijk koken, maar de hele tijd vergeet ik te vertellen dat je hem kan bellen. Zo, nou moet eventjes. even. Nou, de stream werkt echt. En Floris gaat even <tie> de telefoon nee, opnemen. Nee, ja. Dat moet gebeuren, zo. Nou, even heel snel dan Floris. Want, eh... Uh, Kijk, Bill is er niet. Dus uh, we moeten nu eventjes een beetje proberen en improviseren en zo. En als het goed is, zou je kunnen bellen. Maar, uh, Ik zou het nog even niet doen, Floris is er nog niet. En ik ben eigenlijk eten aan het kopen. Dus, uh, Het is allemaal een heel ingewikkeld verhaal, hoor. Maar... Laat ik eerst even deze ene microfoon, dan moeten jullie even opletten. Er gaat ontzettend veel herrie maken. Van. Nou, dat valt eigenlijk wel mee. Maar stel je voor dat ik nou hier kom. Uh, ja, nou, eigenlijk uh, klinkt het best wel en ben ik van te horen. En, ik hoor al armbandjes schudden, dus waarschijnlijk komt Floris zo weer binnen. Bij Floris kun je het altijd horen aan de armbandjes. Dus ik weet niet hoe dat bij andere mensen werkt. En ja, we kunnen rustig gewoon nog een kwartiertje doorkwetsen, maar Floris kan nooit zo lang bezig zijn op de wc, toch? En bovendien, ik ben eten aan het koken. Ik ben een heerlijk sausje aan het maken. En kijk, uh, ja, ik ben eigenlijk aan het proberen gewoon uh, een heel lekker hapje te maken. en Even kijken, de sound gaat weer via replay en zo erg goed. Oké, okay, nou, het werkt weer allemaal. Als het goed is, zijn we nou overal te horen. En ja, Ineke zit weer te slijmen met Floris gewoon, het is als gewoonlijk gewoon. Floris niet opletten, ik hou mijn hand ervoor hè. Nee, want anders denkt Floris gewoon dat het gewoon allemaal wel oké okay is en ja, zo. Ik ik ik je maar ik maar en kijken kan ik wel tegelijk. Ineke, dit soort dingen moet je niet doen, daar kan hij niet tegen. Even kijken, maar dat werkt maar niet. En het komt uh, als ik jou probeer te bereiken, Jochem. Werkt het ook niet? Ik uh, ga het nog een keer proberen. Ik ga gewoon mijn best doen. En daar uh, gaan we hebben. Uh, we krijgen daar uh, Jochem. Jongens, dat is niet het geluid van Jochem. Nou, we doen Jochem nog een keer. We gaan hem gewoon bellen. Hoppa, Jochem. Je wordt nu gebeld. Dus als het goed is. <coughs> Klink, neemt even op. Ah, Jochem die dacht dat Floris gitaar speelde. Nee natuurlijk niet Jochem. Floris is de fluitist de hele tijd. Heb je die fluitist niet gehoord? Ja. Hij is ja. nog ja. buiten adem ja. ja. gewoon, hij is echt nog buiten adem. Ah, even kijken hoor. Nou, we zijn Jochem op bellen, Jochem neemt niet op. Dus op de een of andere manier werken, iets niet. Uh, zullen we even kijken hoe Judith dan opneemt. Je weet nooit natuurlijk, hè? Dus Jochem neemt niet op. Nou. Als je dit venster sluit, wordt het huidige gesprek beëindigd. Dus we hebben een gesprek. Nee, ja, op de een of andere manier wel, maar op de andere manier niet. Dus ik moet gewoon even, we gaan gewoon even kijken of jullie het is dan. Ja, het kan toch niet helemaal zo gek worden dat we echt kunnen voor elkaar krijgen? Nou, stel je voor dat jullie nou antwoord Dat zou heel leuk zijn, Ineke. Doe nou niet zo flauw, Floris. Die, die kan daar niet tegen, dan houdt hij gelijk op. Dan slaat hij helemaal dicht en zo. Ja, ik hou mijn handen er wel weer voor hoor. Want anders slaat hij helemaal dicht, dan durft hij echt niks meer, Ineke. Op het moment dat hij denkt. ...dat het echt wat is, dan denkt hij van dat kan niet, want ik ben het. Dus daar zit zijn probleem. Niet mee doen, Ineke. Ik het denk, probleem is het. Het is geen probleem. Je mag, je mag houden van is wat je wil, maar, maar niet in het openbaar. <lacht> Sowieso, dat ziet er heel onsmakelijk uit. Vind ik wel. Welke fluit was irritant? Ja, die ene. Zie je wel? Die lag een beetje dwars, hè? Ja, vond ik ook. Dat was een dwarsfluit. Nou, ik zou je vertellen, Judith neemt ook niet op. Hé, nee, en, eh, uh, zonnetje Judith. Oh, die gaat weg, want die wil natuurlijk MSN'en. Dus doet zijn dat altijd, toch? Oké, okay, nou, dan, dan, wie weet neemt Judith zo nog op. Stel je voor dat ze opneemt, dan hoef je niks te doen. Uh, je moet ook geen koptelefoon opzetten. Dat moet je alleen maar doen als je de telefoon aan de telefoon hebt, zou ik maar zeggen. Dat is heel raar, maar die koptelefoon die hoort bij de telefoon. Leg jij eens even uit hoe dat zit. Herman, de webcam die staat op het ogenblik in de studio in Amsterdam. En wij zitten dus niet in Amsterdam. Over uh, een uurtje ongeveer, daar kun je ons zien. En het leukste is voor de mensen, dat ze over een uurtje kunnen ze ook Herman zien. Via onze webcam. Over een uurtje pas. Ja, over een uurtje. We dat, zijn er nog helemaal niet. Dat, dat duurt nog even. Dat duurt echt nog even, ja, ja, ja. Ze heeft helemaal niets gemist. En Judith gaat muziek maken. Nou we willen wel Judith eventjes aan de telefoon hebben dan. En ik bel maar en ik bel maar en ik ben maar aan het bellen en zo. Nou we bellen gewoon zo meteen en we, bellen, we blijven doorbellen. Floor die pingelt even wat en uh, voor de rest ondertussen ga ik even het eten klaarmaken hoor, want uh, zo. Dank De dat was G-talk. Ja, dan moet je even duidelijk houden. Ja. Kijk, ja, ik ben daar nog niet zo'n ster in, in die termen. Ja, dit ik dit weet is... inmiddels wat systeemgeluiden zijn, dat weet ik. Dat weet je niet wel. Nou, stel je voor J van de Wiel, hè. die gaan we nu bellen. Dan moet je opletten wat er daar gebeurt. Ik ga nu J van de En dan moet ik dus eerst die doen. Zie je dat? Ik zie het. Oké, okay. nou als je dat maar doet... We zouden nou J van der Wiel aan de telefoon moeten hebben. Zeg eens wat. Zeg jij eens wat, Floert. J van der Wiel. Het moet Jan of John zijn. Nee, Jochem. Jochem. Ha, ha, ha. Het is Jochem. Nou, je hebt Jochem aan de telefoon. Jochem heb ik jou aan de telefoon. word een hele harde Ik zal nog een beetje gitaar spelen. Nog een beetje gitaar spelen. Hallo. Hallo. Zo sterk in het Alles, alles door elkaar nou. Ja, Jochem, je moet je player even uitzetten. Jochem player uitzetten. En dan moet je even, waarschijnlijk doe je het via je mengtafel, doe even je lijn ingang selecteren bij je opname. Nou, dat hadden we kunnen doen. We hadden pastina kunnen eten, maar ik wist niet dat we gingen koken hier vandaag. Dus uh, anders had ik pastina kunnen meegenomen esmeralda. Echt. Jeetje Apeldoorn heeft maar liefst 98 basisscholen. Ja. Dat is één per kind dan. Zoiets? Dan moet je nagaan dat Dret is niet voor niks zo goed opgeleid. Nee. Dret jongen, die kun je hier in je zak steken. Je bent niet voor niks zo goed opgeleid. Je had keuze uit 98 basisscholen. Nou weet ik het gewoon, hè. Hier in de stad lukt dat volgens mij ook niet eens. 98 basisscholen. Um, we hadden net Jochem. Maar nu niet meer. Je hoorde net toch van Jochem allemaal geluid terug? Of niet? Ja. Nou, we hebben nog steeds een verbinding met Jochem. Dus, uh, Jochem kan ons horen. Want kijk, als je dit ziet. Floris, zie je dat? Mm -hmm. Deze hier. Ja. Dit blauwe dingetje. Nou, dat moet bij Jochem ook een keer komen. Net was dat bij Jochem, maar toen hoorden we jezelf, hoorden we jou. Nou, Jochem, nou klinkt het echt bij jou in de kamer die gitaar. En dan ga ik even meten af. Hey. Hallo. Dag Jochem! Hey, eindelijk! Eindelijk! Neem jij even de uitzending Gefeliciteerd. over? Gefeliciteerd! Jochem? Een paar minuutjes, ga je maar. is die eens even samen met jou in gesprek Vertel, ik even vertel gaan over gaan. je week. Dan heb ik ook even rust. Ik ben al een half uur gitaar aan het spelen als het niet langer is. Ja, ja dan moet ik helemaal lachen. Ja, dat is wel eerlijk. Ja! Nou, dat klinkt goed, zeg. Nou, de... <laughs> Jeetje. Oh, die is nou zo gaan Oh, geestelijk. Oh, god. Oh, ik heb al een verloren, denk ik. kom met Gus lekker eten. Die zet me meteen achter de microfoon, joh. Ik kom thuis en ik hoor dat ik eten moet gaan maken voor Florent. Ja. Ja? Nee, ja. hè. <laughs> zo. Oh, dit wel leuk. Heb ja, je een leuke week gehad? Vertel wat over. Het is volle maan geweest, dus. Uh, je hoef je niet in te houden. De extensies die zijn al geweest. Als het goed is. En anders komen ze nog. Vanavond. Niemand die het verstaat. Uh. Ja, ik hoor je. Ik hoor je. Mooi kan ik een beetje de boel opnemen. Alleen, ik hoor mezelf terug. Je moet even je lijn. Je moet iets uitzetten. Ja, oké. Ik hoor uit de boel opnemen. Ik hoor het mezelf uit. Nee, dat doen wij al. Het is kunst. Heb jij nog wat gedaan hè? Jochem is weg, zijn. Nee, Jochem is er nog. Maar anders mogen weer gluiven. Ja, dan is Jochem, wat Dan begin ik opnieuw. met mijn. Ik was hartstikke goed Bezig. Adrie, ben jij dat? Wat gezellig hè? Vanmiddag. even vanmiddag, eventjes, ja. Heb je mijn huis gezien, mijn keuken en mijn gang ja. en mijn tuin en mijn schuur? Ik kom terug als het opgeruimd <laughs> Ben je zo'n ordelijk typetje, joh? Ineke komt op bij jou poetsen. Ineke die komt bij mij poetsen, ja. Samen met mijn moeder. En dan ga ik in de kroeg zitten met jou. <laughs> Ja maar dat komt er wat stil is. Ja, wel wat ik dat is. Dat is een beetje Spaans, zoals dat. Jongen, jongen, jongen, jongen, jongen, Het is 2008 hoor, een show. Nou ja, het lijkt me een goede tijd om... Uh, nou, Om het er niet meer over te hebben, in ieder geval. Hé? <lacht> <He? lacht> ja. <lacht> ja, lol, zeggen ze. Oh, ik in ieder geval een tegendienst gehoord, maar ik weet niet precies wat ze allemaal hebben. Dat weet ik ook niet. Wat is een tegendienst? Dat ik het er een vraag. Ja, vraag het er. Ik ben benieuwd. Als je naar beneden komt, komt in bij jouw goed. Wel, we moet eerst die tegendienen. Een tegendienst is altijd daarna, toch? Nee, eerst de tegendienst. Toch eerst de tegendienst? Nee, <laughs> als, als, als tegendienst. varen dat Guus een hele dag in het wit loopt. Nee. Witte broek. Het wit, Witte schoenen. Dat wit is groen, en jou jouw poets? Ja, nee. Ja. Gewis wil niet. De deur ging heel kwaad open. Nou, waarom niet? Nou ja, dan kan ik het ook niet helpen hoor. Het is wel grappig dat die boekenplanken. Dat jij, verstaan, ...dat jij verstaan had dat Don ze kwam ophalen. <lacht> ja. Ja. <lacht> dat ik dat nou begrijp... Dat je verhaal, ja. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> Waarom je ineens zo stil was? <lacht> moet, ik, moet ik die boekenblanken ophalen die Don komt ophalen? Ik <lacht> <Ja. Ja. lacht> komt de DJ. Waar? Ja. Nou, ik weet het niet. Ik had net Jochem aan de telefoon. Ja, Jochem krijgt bezoek, volgens mij. Ja? Ja. Echt waar? En toen heeft hij het zomaar opgehangen. Ja. Hoe kan dat dan? Zullen we gewoon iets heel gemeens doen? Ja. Zullen we iets gemeens doen? Doe iets heel gemeens. Ja. Schat, zo. Oh, ja, lekker. Nee, nee, nee. We waren even met Herman aan het stoeien. Horen we nu? Hoor je nou, Jochem? Ja, Jochem hoort ons wel. En, en, en, en Baloem kan ons misschien ook horen. Nu niet meer. Hallo? Jochem? Hoor jij, Jochem? Nee. Ja, als je Jochem hoort, dan is dat duidelijk vaak. Floris, zeg even wat tegen Jochem dan. Zeg Jochem. Ik hoor je niet. Geef eens een teken van leven. Hé! Hey! Nou, ja, wat een nah, timer. Nou, nah, dat was schrikken, man. <laughs> Dubbel. dubbel. Maar het is allemaal kunst, jongen. Kun je het niet horen. Gelukkig. He, hè? Nou, helemaal aan. Lief hier, leuk, Esmeralda, Fuus, Herman, en ik heb er hierbij, Wim van En dan opgeheven in de Nou, jij neemt even het programma over, wij gaan even eten. Waardelijk! Uh. Ik geloof dat ik nu een uh, stream terug mag. Of ik heb weer... terug kunnen naar A3, dat is uh, dan eindigen we deze call cool even ja. ja, dit blijft gewoon werken dit valt steeds weg ja, dat komt uh, vanwege dat ik hier iets uh, nog steeds niet in orde heb gekregen want dan ben ik er een paar uur mee bezig met allemaal kabeltjes en daar heb ik nog steeds geen tijd voor gehad oké okay. Dus ik, ik, ik probeer het nou allemaal handmatig te doen. Alleen er beginnen dan gelijk drie mensen tegelijkertijd te bellen en dan vallen die weer uit. Oh, okay. zo. Dus oh, ja. nou, sorry, ik belde niet meer. Nee, nee, nee. Nee, net wel, hè? Ja, ja de, de, maar... eerst, de eerste uitvaller was jij. Oh, was ik dan? dat? Dat okay. was jij, oké. Okay. Mm. Het is eigenlijk toch raar dat mensen kunnen bellen als je, als je in gesprekken hebt. Ja, dat vind ik ook raar, ja. Want dan, dan gooit het het hele systeem hier weer om. Hmm. En dat gaat via MSN dus niet. Ja, nou, ik uh, ben al een paar weken op zoek, maar... je kent uh, de computer en... Uh, daar kan je soms wel eens een paar weken extra naar op zoek zijn... vanwege dat je precies iets zoekt wat het net niet is, weet je wel? Ja, ja. Het, het lijkt net dat andere te zijn. Uh, Ai, ai, ai, Nou, ik heb bijna alles gedaan wat in mijn... Uh... Maar we zijn er nog steeds, toch? Of niet? Ja. Nou, in ieder geval, ik hoor. Ik zal even op de stream luisteren. Ja, ja. stream is uh, lijkt en duidelijk. Wat zijn jullie daar aan het schalzen? Ja, we zijn iets, uh, soort tahoe met groenten en rijst aan het eten. Mmm, klinkt heerlijk. Ja. Maar die rijst, dat is uh, toch niet uh, mijn ding ofzo. Uh. Deze, hè, moeilijk Hoezo? Hè? Hou je niet zo van rijst dan? Nou. Kijk. Ik ben eigenlijk gehecht aan die Chinese rijst, weet je wel. Die, die Chinezen altijd in een Chinees restaurant hebben. Oh ja, waar je zo'n balletje van het maken. Precies, die goede rijst. Basmatisch, toch? Ja. Nee, dat is geen basmati rijst. Dat van Dam. Van ook niet? Nee, ik weet het niet. Maar, niet rekening, maar, maar dat is echt ja, dat een gewone rijst. Die, die kleedt toch wat aan elkaar? Ja. Die eten toch nog. Hoe heet je dat? Catanrijst. Kijk, Catanrijst. Kijk. Wat zei ik toch? Je kan hier wat leren. Oh, zei sorry. Nou, ik hoor hier ook een katan. En die kan het weten. Nou, deze rijst die lijkt er helemaal voor gemaakt om super droog gekookt te kunnen worden ofzo. Ja, dat vindt een heel anders lekker. Ja, maar... Ik vind het hartstikke leuk hoor, die losse korrels, maar het eet heel anders gewoon. Zie je ook van die reclame, hè? Als het zo van hoog naar beneden wordt, van de lepel, af, zie je al die korrels. Ja, precies. En... Ja, dat wil ik ja. dus eigenlijk niet. Maar dan kun je nooit met je handen eten. Ja. Dat doen Chinezen nog steeds mm -hmm. Je moet een balletje kunnen maken, joh, dan wat erbij en dan niemand. Ja, vind ik ook. Kijk. Dus, nou is burger waarschijnlijk ook gelijk in de lucht ergens. Nou zijn we weer zeurkoud. <laughs> Oké. Okay. Ik zal er even wat doorheen gooien. California, alles, maar dan anders. Nou, oh, bedankt. Oké. Okay. Ja, Operator, die speelde even mee. Oh, oké. Okay. Die heeft er niet mee gespeeld. Nee, ja. <laughs> nee. Uh, Dat waren de spoilers. Oh. Die Operator heeft voor uh, velen van ons uh, onbekende talenten. Nou, oh, die heeft sowieso heel, heel veel talenten. Nee. Alleen, uh, ja, we moeten hem eens wat vaker op een podium zetten eigenlijk. Dat is volgens mij helemaal niks voor hem, maar ik ben ook door die hel gegaan uh, op reten. Dat moet jij ook kunnen, gewoon. Uh. Kom op, gewoon weer op een podium gaan staan. Trek je gekke bek aan en uh, gewoon ervoor gaan, weet je wel. Want ik kan nou wel heel stiekem af en toe laten we horen wat jij laat horen. Oh, my God. Hoe vaak ben je eruit gevallen? Uh, nogal wat, ja. Uh. Ik heb toch alle instellingen gedaan, zoals het uh, me zei, maar ik blijf uh, buffers krijgen. hoor. Ik ben drie keer uitgevallen en op een gegeven moment was het heel Maar dat, dat vlak niet ergens aan andere Nou, oh. we hadden net ook heel veel buffers. Ik Dat ben even je wat je aan het wegblikken, een he. ogenblikje. Ik weet er helemaal niets. Alleen komt alleen een signaal binnen, want ik Als dus je Even kijken op wat er nou gebeurt hoor. Alles blijft hetzelfde. He. Ik, jij bent er ook nog Adri? Ja hoor. Oké. Okay. Ja, want Jocht moet het nu wel horen. Yes, dus ik ga daar boven even met het bas halen. En dan Floris en ik samen Fever zingen. Fever? Floris gaat zingen. Ja, dat zeggen ze alleen maar met Bas dat nummer. Ja, lukken, dat wil ik heet toch? Ja, dat toch? Ja, toch? Oh, de duit, de duit, I love you. <mug> <mug> <mug> Een hey, van de licht MSN voor week. Ja, hè? love you. You gave me fever not a do do too You give me fever fever. VIEVER! Ja. Dat is een drum solo, hè? Wat manier. was je goed, Adrie? En wat? Ik hoor ineens, Adrie, wat is er met je stem? Ja. Kouwe. <laughs> <laughs> echt verkouden man. Hallo. Hallo. a met de rare stem is die er nog? Sinterklaas. Bekend maar. Is a met de rare stem er nog? Er is helemaal niemand meer. Oh. Dan moet je van oppassen. Als er niemand meer is, dan. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, nou zijn ze. Daar. Herman. Oh, Herman, we kunnen even kijken of Herman misschien wat leuks heeft. Herman, hoor jij ons? Hallo Herman. Hallo, Herman. Hoor jij ons? Oh, je bent heel zachtjes ja, ja, ja kijk nou maar ik hoor jullie dat ja ik hoor jullie ik ga even wat ja jullie dit gaat naar... ja bijna je bent bijna harder ik moet even daar dat schuifje en dan op, op, op, op. Ja, ik doen jij, jij. Ah, nou ben je dat hoor jullie ben ik erin ja mooi hoor je ons ook ja hoor jullie heel goed ik het jullie. Ik hoor ook voor jullie. Ik hoor het voor Ik want jullie. het het Ik Ik hoor Ik Ik hoor Ik ben er wel heel Ik mee, want hij kan dus ook... Heb Ik Ik Ik Ik New York. What? What? What you get to be the you get to be the you I go a I'll the I go Ik denk dat ja, het gaat lukken jongens Wij hoor je wel. Jij ja, hoor je me wel? Ja hoor. Mooi zo. Dus als jij nou even de uitzending overneemt. Oh god. Nou oké dan. Dank jij te leren jongeren. Ik hoop dat jullie het heel leuk hebben nu. Ik hoop dat jullie vermoeden een ik te doorhouden bij allemaal. Niet met vrienden en iedereen. En ik zal af en toe weer de uitzending te zijn waarin ik voor iedereen altijd uitkomt en het op de tijd. Hoop ik dat jullie een hele leuke grote spannense heen hoor. Nee. Oh, <tieft> oh, God. oh, Het hebben. Nou. Oeh, oh, oh, oh, oh, Oeh, oh, oh, even uitproberen, oh, oh, oh, oh, oh, oh, een nieuwe microfoon. oh, shit, oh, oh, oh, nou weer? oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, ja, de techniek mensen, dit staat voor niks, hè. Die techniek staat voor niks, hè. Is is af en het... Ik weet al wat ik daaraan moet gaan veranderen. Oeh, even kijken, hoor. Waar heb ik nou die... Waar heb ik nou die microfoon? Die microfoon heb ik al. Maar de koptelefoon wil nog niet mee. En de koptelefoon wil nog niet mee werken. Maar het blijft nog niet. Hier, ja, weet ik Dan gaat hij weg. Dan is hij beter, hè? Oké. Okay. Dan is hij weg voor Jij gaat het even kijken of hij kan ombidden. zitten. Of dat wil. I'm What a wonderful world. I keep it in my... the sky. Sorry. I'm going to replace it. in the sky. Sky are also faces of people okay. going by, <speaking> The same Just a minute. Peace To say, but ...dat ik de burger een beetje moed heb gegeven... ...en iedereen dat het zit en op de radio... ...we maken er gewoon het beste van. Wie heeft ja. nog een verzoeknummer? Jij geus Guus of iemand anders? Nee, Jochem zegt de streamkwaliteit... ...die leent oh. zich niet zo tot het streamen van muziek... ...maar dan oh. heeft hij het niet over de streamkwaliteit... ...dan heeft hij het over de MSN. Oh, sorry Jochem, ik doe mijn best. Nee, dat hoort hij ook nog. wel... ...want hij zegt ik ken Judith's muziekkwaliteiten... ...maar het ja, komt zoveel ja, minder door... ...vanwege de stream. Ik weet wat hij bedoelt. Maar het ligt niet aan de stream hoor, Jochem. Het ligt aan de MSN-verbinding en daar hadden we ja. net met Jochem zelf ook al problemen mee. Ja, jammer. Nee, helemaal niet. We hebben met jou een hartstikke veel betere verbinding dan met Jochem. Ja? Goed ja. zo! Ja! Ah. Doe nog een keer joehoe, dan hoort hij dat. Geweldig jongens, hartstikke goed. Ik doe een oproep aan iedereen op de chat. En aan iedereen wil jullie de komende periode door extra positieve tijd... liefde, lichte, kracht naar Jochem van de Wiel sturen. Sorry voor de achternaam. Het is Jochem die presenteert hemel op aarde. Laat zijn leven ook een hemel op deze aarde zijn. Want dat heeft hij heel hard nodig. Hij heeft ons allemaal nodig. Op Jochem jongens. Gezondheid voor iedereen en vooral voor Jochem. En hopelijk neemt hij mij dit letterlijk in dank af. Want er is geen letter gelogen. Oké, okay. gaan we. Oké, okay, dan gaan we even die iets vrolijkste band langs doen. Um, even kijken hoor. Welke vind ik nog meer mooi? I walk the road Oh sorry, ik zal even rekening houden. Nee. I walk the roads again. I walk over the street. I walk through the shop. Yes, indeed, I walk to the light, I walk out of the darkness, I walk to the light, because I have the love in my heart, I have the love in my heart, love in my soul, and love in my spirit, God, I think of you every day and night, and I thought, You did it all right! Oh, oh, solo, yeah! Woo! You're about to make it a For the old for iedereen that's of the who's a kid who's a kid who's a And I'm special for you. Yes, we're all done. We're Dank Willem voor de mooie uitzending. We gaan weer een feestje van bouwen. -hoo -hoo. Oh ja. I have the love in my heart, the love in my head, and the love in my soul. And I want to share with you all. I know how to do it, Lord, I hope. Oh my love, baby Lord. And I pray to me, the Lord of your heart that you enjoy it too, and that you have the love all right in your bones, I have the love in my soul, the love in my body, the love in my heart, and the love in my growth, I have the love in my brain, and I live for the love. Dog. Yeah, come on, y'all. Eens een keer voor ons, even die piep. We willen nog een keer die piep. Bijna. Nee, Herman die komt zo meteen in de uitzending. Oké, okay, dan gooien we Judith er even uit. Hartstikke asociaal, maar we doen het gewoon even. Hij slaan en heel boos worden. Ja, je... Hè? <lacht> maar... Maar... Zo. Hé, hey, kijk nou, het gesprek is beëindigd. Ben jij er nog vloers, <tot> Jij gaat nee. naar die microfoon zingen, hoop, precies dat wat, is Floor, die... wat Bubbles ook doet. Die microfoon je, die is er niet. Moet je dus die kop, kop ja, maar dan, dan schrik je van jezelf, dan ga je niet zingen. Dat wil ik wel proberen, maar als je dan gaat zingen, schrik je van jezelf. Als ik zou zingen is het goed. Ja, dat als is ik zou zou beter. heb je ooit van mij gehouden? la la la la la hoor ready me not in let me go ways the days and wasted nights Hoop, nou niet met je telefoon doen. Ik ga echt gewoon op een gegeven moment ga ik spiegels ophangen, want hij is bang voor zichzelf, hè? Dus, uh... Ja. zie hem. Kijk, ik op Het is een beetje. Het aan het huis. Ja, hier gezegd, je wel. Ja, niet te En dat het voor de Ja, ook. Dat precies. We een keer Zullen we een heel lang vragen of dit programma begint te het zelf maar doen. Jullie spelen allemaal round midnight, hè? Uh, ik niet. Ik ook niet. Oh. Ik wel. Zo, dit is de mooiste piep die ik kreeg. Moet die gespeeld worden, dat liedje? Uh, nee, dat moet niet, want ik kan gewoon een cd opzetten. Ook rechtenvrij dus. Uh... minderheid is sowieso rechtenvrij. Ja, gelijk dus... uh, me ook. Ja, <laughs> maar ja. Ik moet het altijd even uitleggen op deze radio. Ik denk dat uh, de beste meneer Monk daar ook uh, sowieso geen probleem mee had gehad. nou We hebben een groot probleem, we zijn al twee uur op de zender. We hebben ja, twee uur aan het spelen. Ja. Leuk. En uh, ja er vielen programma uit en we hebben we proberen in te vullen. En we zijn er wel zes keer uitgevallen en uh, we hebben bijna alle fouten gemaakt die je kan maken ook. Ja, dat moest het maar vandaag. Dus, bij deze. We gaan even wachten op de gong van uh, wat is het? Over drie minuten begint het pas, joh. Over drie minuten pas. Oh, we zijn er helemaal niet, moment. Herman, als jij er bent, kan jij die zenuw aanzetten? Ja, precies. Nee. Nee, wij staan met elkaar? Laat Herman even. Of heb ik veel niks uh, tot stilte Nee, ik word wel uitgezonden, maar ja. ik ben ondertussen even bezig met uh, ondertussen het een en het ander te vinden. En Op de een van de manier staat er iets nog niet helemaal goed. Dus ik ga het even de dus startschot heeft nog niet geklonken. Nou, kijk, ik hoor heel veel tv gewoon op de achtergrond. En ah, dat wordt als vervorming hier uh, gezien. En Hij zit gewoon te wachten op Herman, dus, uh, oh, nou. dus we weten helemaal voor de rest niet wat er aan de hand is. En het knettert er overheen. Nou, volgens mij heeft iedereen zijn uh, volumeknopje een beetje heel erg open staan. Kijk, uh, de stream van Ridder Radio, die, die geeft op de een of andere manier iets meer weer als uh, dat je ziet. Dus kijk, ik heb hier een metertje. Dat komt niet eens over de helft. Zie je dat? Nou kijk, het probleem is, dan kan ik er nooit overheen knetteren. Minstens tegen het wie? Ja, doe eens wat. Nou, ja, je... je had minstens in het groot mogen komen van mij. Ik weet dat dat ik ook over heb Dus hier heb ik geen open Ik hoor niet. Kom, iets dichterbij zit erop. Moet hoofd hebben, dan kan ik niet Moet Maar de drum op de je niet. Jawel, dat moet je wel dan. doen. Nee. Je, moet. Ja, je moet. Op. Ja, ik moet. Ja, dat maakt niet uit. Want er zit iets scheef op mijn oor. Nee, want het probleem is, je hebt aan deze kant een oor wat hmm. aan deze kant zit. Zie je, dat draadje zit aan die kant. Maar ik geloof het wel als je het zegt. Dat overstuurt niks. Overstuur je? Nee. Nou dan. Een Jongens en meisjes als we zo dan, uh, dan, is het dan ja. Uh, ja, wij kunnen hier niet. Hier zenden iedere morgen En dat hoort zo Want het iedere dag hè? Het is een nieuwe morgen En het maken, je kan het dan het beste van maken Ik hou ervan In ieder geval, goeie avond van een goeiemorgen morgen En eventjes buiten kijken Ja hoor, weer blauwe lucht En een mooie zon Dus het wordt weer een prachtige dag vandaag En hoe is het anders verder En ik zie juist op de lijst hier Dat Dragonfly is in. Hallo Dragon! Nice! Hey, welkom hier! Hoop dat je hè, het leuk vindt. Zo, so, gaan we weer verder. Genoeg of, is gevraagd. Uh, Meneer heeft wel eens gevraagd is om wat Ma Maori muziek. Nou, ik heb. Uh, ik kon het niet laten, hè. Van de, van de week ging ik naar mijn uh, favoriete platenzaak. En daar vond ik een. Um, een cd'tje zo van verschillende moderne. Liedjes, uh, maori liedjes. Van, en dat is dan, zijn ook gespreven door maori. Dus uh, ik speel dan het eerste nummer vandaag. En het is getiteld Pocari Cariana. Een heel bekend nummertje, het wordt veel gezongen. Uh, ook op parties en zo. Het is, uh, Mari Music leemt zich erg uh, goed tot het... Uh, Zingen met verschillende dingen is hier het is aan Pookie. Pookkari Kariana. Kariana. en een, een, een traditional uh, Mari, een modern Mari liedje. En daar zijn er wel meer van, dus ik zal in de komende weken wat meer van dit plaatje spelen. En je luistert naar een half uur op vrijdagavond met Guus en vrienden. Dus. Uh, dus het klinkt goed hier zegt Jochem geluid is er helemaal uit bij Esmeralda en de geluid is oké okay. Web, Webcambeeld is erg licht maar dat komt uh, Jochem omdat de zon schijnt en die komt dan hier in mijn kamer binnen wat ik zou doen ik zou kijken of ik het misschien een beetje donker kan maken en uh, maar we gaan weer rustig verder en, uh, vandaag Um, ik heb maar zo opgeschreven. En gisteren er zo'n uurtje zo gezien wat ik zou gaan spelen. En van de CD N Nature's Best. Dat zijn nu Zeeland's top 30 uh, songs. Van All of All Time. Ik ga meer spelen. Uh, Slice of Heaven. Lights of Heaven. Ah ja, Dave Dobben en The Herbs. Dit is een soort hip-hop muziekje, wat uh, heel erg populair was. Nu wel wat is geleden. Maar het is toch een van de klassieke muziek, Zeelandse moderne muziek. Dave Dobben en The Herbs. En de Herbs meest, was een hele goede hip-hop band. En het uh, is. Uh, die heb je daar die kon je dan zo naar luisteren ja je, je kon het eigenlijk niet zonder gaan want toen het populair was werd het op de meeste op de commerciële zenders hier gespeeld maar dit is het niet dus ik moet wel even kijken of ik het kan vinden ja Here is it, slice of heaven, like a hippie. Elam of the night, So um... in de 80, 90 jaar geloof ik. En een van hun meest populaire nummers was Sex months in a boat Dat zou je overkomen zeg. Ja, je luistert naar een half uurtje Herman vanuit Nieuw-Zeeland. En dat was dan de split-ends. daar. En kijken wat het programma staat. Kijk, zie je, scribbles. En... Nu is een stukje uit, uh, of een uh, plaatje van de van de jazz-series die ik in de tijd Wel, deze vakantie heb ik dat uh, gekocht. zag ik ergens liggen en ik kon er niet afblijven, dus ik heb het maar gekocht. Dit is een serie van zes CD's. En we gaan luisteren naar... Kijk, ik heb... Ja, hier is het. Embraceable You. En het is gespeeld door twee grote... Miles Davis en Charlie Parker. Embraceable You. Zo, even erin doen... Fantastische muziek, dit. Tussen twee haakjes. Heel mooi. En verder in Nieuw-Zeeland nog steeds heel mooi, heel mooi weer. En uh, de boeren die worden al een beetje angstig. Maar we zullen deze twee heren eerst aan het uh, woord laten. En dan vertellen we wel eventjes wat er zo gebeurd is in de afgelopen week hier in God's Own in New Zealand. Miles save Charlie Parker, and Brace of the <laughs> Oké, okay. dat was dan Charlie Parker en Miles Davis in Embrace. Will you, tenminste, het staat op een papier hier bij het was En nu dan, Ja, uh, yeah, wat is er zo gebeurd in Nieuw-Zeeland? Ja, yeah, uh, uh, vooral in het begin van de week, het, uh, van alles stond in het. Uh, wat betreft de media stond dan te kijken naar en te schrijven naar en noem maar op, uh, over de begrafenis van uh, Sir Edmund Hillary. De man die het eerste op Everest stond en verder zeer goed werk gedaan heeft in, voor de mensen in Nepal. Hij heeft daar vele scholen ge gebouwd Hij, uh, en, en ziekenhuizen voor die mensen in het Himalaya, Himalaya gewerkt hij heeft uh, voor de meeste tijd van zijn leven heeft hij rond de wereld rondgereisd om uh, geld op te halen voor zijn Himalayan Trust. Uh, voor die mensen daar te helpen en zo. Ja, een prachtige man, maar ook een heel eenvoudige man altijd gebleven. Ik heb het uh, geluk gehad dat uh, oh, de eer gehad om hem twee keer te ontmoeten. Gezellige man, daar kon je rustig mee praten. En misschien, je kan zeggen op zijn, op zijn nieuw zeelandse verdenkem kiwi en ja, er waren heel wat uh, uh, mensen van overzee ook die voor die uitvaart kwamen hier, het was iets wel iets bijzonders, je ziet dat niet iedere dag maar ja, de tijd gaat verder het is, en het weer blijft warm en de boeren die worden een beetje angstig, omdat het nogal wat droog wordt, en als het droog is, dan groeite niet goed gras en dan moeten ze natuurlijk ook het vee gaan voeren met uh, het gras wat gemaakt was voor de winterkost. Dus uh, dat nu ook al. En, uh, en dat de meer kleinere plaatjes zo, um, waar uh, de huizen nog um, tankwater hebben. Hè, die hebben zo'n grote tank achter hun huis staan. Die zijn ook al bijna leeg. En dan is er dan altijd... ...een centimeter verdienen als je een tankwagen hebt zelf... ...om dan water te gaan uh, leveren aan mensen die het nodig hebben. Dat is hier ook iets. Dus, uh, maar in de grote steden is natuurlijk altijd een, goeie, een, uh, altijd een waterleiding. En zo. Uh, hier ongeveer uh, 20 minuten vandaan... Er ...zijn er twee grote dammen in Heuvels hier... ...die nu toch nog wel ook nog helemaal vol zitten... ...dus we hoeven daar... ...dan zei misschien deze zomer niet zo erg veel zorgen over te maken. En dat, wat is dat wat betreft het weer? En zo wat het betreft, nou ja... Hè, dan, uh, ...de stad is nog vol met toeristen. En uh, vooral over de laatste jaren zijn er weer veel toeristenboten... ...die hier zo in de zomer door de Pacific varen. En die komen hier dan ook voor een dagje hier in Oakland naartoe. En het is altijd wel mooi om die grote boten zo eventjes hier het dagje aan de kade zien liggen, maar het is uh, wel echt Pacific weer hier. Dus we zien maar. Oké, okay, nou gaan we verder met een nummer van de helaas overleden Oscar Peterson en zijn trio. En hij speelt Somebody Loves Me. Thank you. Well, all right. <laughs> Peterson. En is zijn trio. Oké, okay, zie dus zijn we bijna gekomen aan het einde van het programma. Eh? Het, eh, maar ik hoop dat het nog tijd is om het volgende nummer te spelen. Dit is Gene Krupa en is band in Opus One. Lange tijd niet gehoord, lange tijd niet gespeeld. En eh, nu wil ik het toch wel eventjes doen. En dan gaan we eruit. Zeg, leuk weer eventjes bij jullie op bezoek geweest te zijn. En blijf aan de Coca-Cola, uh, Guus. Eh? Dat is ook erg gezond voor je. Zo. Dit is het. Dus we gaan de deur uit met Gene Krupa met Opus One. En de vocalist natuurlijk bij Anita O'Day. Houdoe, het allerbeste en tot de volgende week. dat we er ook zijn, zijn we er dan? Zijn we er? Zijn we er? Zijn we er? Zijn we er? Ja, we zijn er. Check. We zijn er. Wat? Ja, aansteken. Ja. Nou, één van de twee. Zo, okay. so, zijn, zijn we wakker? Ja. Wij zijn wakker. Laten we daar iets aan doen. <lacht> <laughs> ja, ik moest er even over nadenken, sorry maar. Laten we er even. Ik ga geen piepen, maar ik wil geen piepen. Ik wil geen piepen. van alle twee wel wat vond ik vond jij niet <clears throat> a human beatbox <laughs> nou, Jongens en meisjes, ga even allemaal recht op in je stoel zitten. Want dit wordt ontzettend moeilijk. En zwarte op jacks. Bijna, bijna, bijna, zegt hij al. Jij hebt helemaal niks te doen, nou. Het is, het is voor Michiel. Uh, ja. Jij, heet jij Michiel ook? Mijn naam is in handen. Oké. Okay. Ik zie gewoon ja. euh, door de bom met het bosje, ik wil er niet op staan. Ja. ja, wat lastig. Nou, zullen we nu nee. niet? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, maar als het je nou helpt? Ja, natuurlijk. Ja, ik wil dat proberen. Get funky. He'll fly me beter gewoon Is het nou goed of niet? Vloens, kring, kring, of op home. Dat hebben we nog niet gehoord. Ja, nee, dat hebben we niet gehoord. We hebben niet gehoord. We dat hebben we niet gehoord, Vloens. Lekker. Er gaat iemand uh, hier... Uh, Wat is het voor fles? Calvados. Maar het is een hele bijzondere fles. <tie> het is echt een lekker flesje. Kijk, ik zal het even voorlezen aan de mensen. Het is een Bouyard. En, en het is een Calvados P.I. Doge. Nou, doge. Van het land van de oze. Van de Oosje? Nou. Calvados uit de en, en meneer Bouyard staat er nog op. Nou, fraaie man met zwart haar. En uh, krulletjes. Nou. Je moet wel weer van krulletjes houden dan. Maar... Ik zit hier nou met een flesje bouillard. En eh, nou, eh, ik weet niet, misschien is het een kanaai, maar in, eh, in mijn geval gaf ik het opdrinken. Dus eh, ik ga dus, eh, ja. Ik heb hier dus een hele rare flesje die heet bouillard. Ja. En dat, en dat, en eh, dat, en dat, drinken ik eh, zo. Ah. Ik heb hier een hele rare fles. Die heet Boejaar, Boejaar, Boejaar, ja, het is heel ingewikkeld, maar het is in gevaar. Dat ook helemaal goed aan. Ik uh, hou me altijd uh, als groepen, zeg ik altijd. maar. Gewoon zet hem maar hier neer, dan kunnen we hem altijd nog verdelen. Toch? Kan altijd nog. Proost en chongo, zeg ik. Ave Maria. Oké. Okay. Rustig van niet. Ja. De kolen. Mmm. Mm. Komen, al die aroma's komen vrij als je die luchten echt doorheen laat borrelen. Probeer dat nou eens even. Komt helemaal. Hier, kijk. Dat doe ik niet hoor, dit. Want dan kan ik kan er niet doorheen praten. <tied>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 zegt helemaal super Gaan draaien, of uh, nou, we kunnen beter geen plaatjes draaien. Daar hou ik helemaal niet van, dat vind ik helemaal niet leuk. Het moeten allemaal echte mensen zijn met echte dingen, die echte dingen. Dan mij yes. Dat hoort zo <laughs> Jongens We gaan het nog een keer proberen <laughs> Nou dan wil ik die viool er ook bij 拜拜<音樂><音樂> De uitzending naar de andere uitzending gaat dan vloer. kan dat dan? Thank <laughs> you. Het is dus de vijfde keer om precies te zijn, maar het is... Uh... Dan kerren verder zij verder en dan hou jij er gewoon mee op en dan... of je doet helemaal gewoon niet mee dat valt toch niet op Kruin, oftewel krinder is ook nog steeds wakker. En dat is heel verbazingwekkend, want het is een uur te laat, uh, Kruin. Eigenlijk had je al lang moeten slapen. oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. oh. zit nou ook te chatten via Chatzilla. Dat is handig als je Firefox gebruikt van Chatzilla en dan doe je gewoon allemaal klikbare linken en dan hoef je helemaal niet meer na te denken. Dus voor domme mensen is dat. Zoals jij en ik Earth, eh, of Wietsen, Dat mag je eigenlijk niemand zeggen, maar hij heet Wietsen. Dus oké. Okay. Wippets, wippets, wippets, wippets, wippets, wippets, wippets, wippets, wippets, whippets, wippets, wippets, wippets, seizoen te laat, maar kan altijd. Ja, dat is, kan altijd Kan altijd. We zijn een seizoen te laat. Ik Eén solo voor de Ja, nou, gelijk ook. Maar nou heb jij een solo. Michiel staat hier de hele tijd. Maar gewoon de hele tijd doen, doen, doen. doen En die komt helemaal niet verder. Er wordt helemaal niks op Michiel. Helemaal Michiel mag niks. En dan ga jij zitten klaar. Ik moet het even overnemen. Ik kan ook niet kijken, maar ik kijk even. Ja, het zijn zeg maar slechte, in films die onwijs met slechte teksten zijn uh, gedupt, weet je wel. is Oh, dit is ja. weer wat anders. Ja, dus ik kijk helemaal naar het verkeerde. Ik vond dit ook een slechte tekst, ik denk dat het dit was. Maar <laughs> dit is gewoon echt. Nee, dit is het echt. Ik kan wel zien dat die tekstschrijvers allemaal staan. Ja, ja. maar dat is binnenkort over, hè? Ja. Ja, ja. Ze wachten nog even tot de beurs echt crasht En dan Dan hebben ze teksten jongen, dat wil je niet weten En verhalen, verhalen Eerst eerste tijd hoog nieuws Eerst altijd het tafel nieuws Want anders kan die serie niet lekker opgebouwd worden Dan komt hij oh <tied> It's nobody's fault but me, but mine You will do it to yourself in It's nobody's fault but mine En dan hebben we ook nog A bite with me Hoor het van goed? it We kijken hier allemaal The met ontzettende grote ogen Kijken we allemaal in het rond en Vooral rode ogen Ik heb het nu gezegd uh, It's nobody's fault but mine een bite with me ik heb het nou nog een keer hardop gezegd we kijken allemaal met vragende ogen ik zou zeggen ontbijt with me Om, nou hier sterretje dat is een uitnodiging voor jou Michiel vraagt ontbijt met mij ja, En dan worden die eerst beschuitjes Sterretje. Maar dan had je die nummers moeten kennen. Ja. Nou, ja, dat zijn mensen boven de 60 hoor, die die nummers kennen. Sorry. Klopt <lacht> iemand? Dat ben ik is. niet. Ja, als je eens proberen. Op internet, ben je snel genet, weet je wel. Ze is altijd een dus blonde haren, blauwe, blauwe. Oh, een geen bombe, haren, blauwe. Nou, een geen blonde haren, Helaas. Dreddertje, leuk maar. En hey Guus, moet je wat horen? Ik ben gewoon begonnen met hardlopen. Ja, maar <laughs> doe maar. Nee. Ja, met hardlopen, net zoals hier. Ik was twee de ja. deel van Nederland de, de springen. Ja? Ja. Wacht gewoon. Wat Ik 12,5 kilometer met Ik uh, de van de ja, het is niks voor mij. Ik vind alleen de boslijn hoog. all floors